Dikter Haak met het NOS Journaal. Energiebedrijf EPZ gaat Frankrijk vervoeren. Het gaat om materiaal uit de kerncentrale in het Zeeuwse Borstelen dat via het spoor naar het Franse La Haken wordt gebracht. De transporten lagen zes jaar stil omdat Frankrijk de regels had aangescherpt. In het verleden waren er geregeld protesten van milieuorganisaties tegen het vervoer van kernafval. De energiebedrijf wil om veiligheidsredenen de exacte data van het transport niet bekendmaken. Het wordt makkelijker voor Europese landen om tijdelijke grenscontroles in te voeren bij een onverwachte migrantenstroom. De Europese Commissie presenteert vandaag een voorstel daarover in reactie op de problemen met duizenden Afrikaanse vluchtelingen. Nu kunnen EU-landen alleen in zeer uitzonderlijke gevallen de grenzen sluiten. Portugal heeft een akkoord bereikt met de EU en het IMF over financiële steun. Het land kan drie jaar lang gebruik maken van het noodpakket van vermoedelijk zo'n 80 miljard euro. Portugal is na Griekenland en Ierland het derde euro-land dat gebruik maakt van het fonds. Amerika zal de foto's van het lijk van Bin Laden ongetwijfeld vrijgeven. Dat denkt de directeur van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Het Witte Huis twijfelt nog omdat de beelden gruwelijk zijn. Ze zouden tot gewelddadige reacties in islamitische kringen kunnen leiden. In de Libische stad Benghazi is een autobom ontploft voor het hoofdkwartier van opstandelingen. Niemand raakte daarbij gewond, maar de bom veroorzaakte wel veel schade aan het gebouw. De Libische leider Gaddafi heeft volgens opstandelingen de westelijke stad Zintan gebombardeerd. Een Chinees mijnbouwbedrijf moet een boete van ruim 3 miljoen euro betalen in verband met een gifschandaal vorig jaar juni. Toen lekte afvalwater uit een koperen mijn in een rivier. Duizenden vissen gingen dood en de watervoorziening voor 60.000 mensen raakte bevuild. Een Cubaanse sigarenmaker heeft een record Havana gerold van 82 meter lang. De Cubaan had al een paar keer eerder het wereldrecord verbeterd. Samen met zijn assistenten rolde hij negen dagen lang, acht uur per dag, om de super sigaar te maken. Het weer nog, zonnig in het Noordoosten, ook bewolking. Kans op een enkele buit, wordt 12 graden op de wadden en gaat tot 16 in Limburg. Dit was het. Dit, dagen, dit is Bennersmol in Rotterdam. Je van op de A20 A2, A2, naar Gouda en Daar staat de schiedam. En het in de Randstad in Trecht loopt de op een A4 kilo richtingometer. Amsterdam, de Totse Leidsen, zover de Kammer zoeter, verkeersinvouder, Rijndijk, 4 Hier, en op de A9 Alkmaar Amstel 1, tussen Haarlem-Zuid en knooppunt Raasdorp 2 kilometer. A15 vanuit Gorkem naar Rotterdam. Tussen Gorkem en Harningsveld-Griesendam, 2 kilometer door een kapotte vrachtwagen. En bij Rotterdam op de A20 naar Gouda staat tussen Schiedam en het knooppunt Tbrechtse plein 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 dan voor.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 A Dios te pido Que mis ojos se despierten con la luz de tu mirada yo. A Dios le pido Que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde En de moeder, de de de de de de de de de de de de de de de De corazón, Yo, adiós le pido. het ritme van Zandvoort ook op TV. Zie Text TV, op kanaal 45. Zie Come on, uh, yeah, all right, hold up, baby. Boy. Yeah, yeah. I've been so true to you For you to come at me With another And take it to the street Nothing you can do And there's nothing you can, you can say That could persuade me To stay with you another day You have crossed the line To the point of no I'm not afraid of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 Like a break in the battle Was your part Oh In the wretched life Of a lonely heart Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano, con Italia gli spaghetti al dente, e un partigiano come presidente, con l'auto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 Buongiorno oh Dio Sai che ci sono anch'io Lasciatemi tanta Italiaan vero. Into'n Italia che non si spaventa, con la crema da barba la con un vestito cessato sul blu e l'amoviola.